meer een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden tijdens de demonstraties. President Trump heeft geheime vredesonderhandelingen met de Taliban afgezegd. Hij zou vandaag met Taliban-leiders om de tafel zitten op zijn buitenverblijf Camp David. Maar hij wil niet meer met ze praten na een bomaanslag in Kabul... waarbij een Amerikaanse militair omkwam. De Verenigde Staten en de Taliban praten al maanden over vrede in Afghanistan...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 Bueno es como ayer Pero sigue siendo ru Sigue siendo profunda y La de Voordat jullie naar het circuit van Zandvoort gaan... kun je luisteren uh, naar twee uurtjes jazz. Op het circuit van Zandvoort hebben we de historische races. Vandaag hier bij ZFM Jazz uh, hebben we een greep, doen we een greep uit albums van 2018, 2019. Maar altijd met respect voor de traditie. Muziek met respect voor de traditie. Je hoorde dus eerst Blanco y Negro het zweeds cubaanse collectief... Euh, met het nummer Tradition... Euh, van hun album Timbero uit 2018. Gaan we door met Paya Valcic Quartet... met hun nummer Le Jardin. bij ZFM Jazz. Vandaag gepresenteerd door Edward Rauhorst. Zoals ik zei, ik doe een greep uit albums. Uitgekomen in 2018, 2019. En nu luister je naar Klaus Pajer op accordeon. En Asja Valkic op Cello. Een Oostenrijks-Kroatisch duo van het album Cinema Scenes. Uitgekomen in 2018. Een prachtig album. En voor de liefhebbers van de vibrafoon heb ik hier Stefan Harris Amerikaanse topper op de vibrafoon, uh, bijgestaan door zijn band Blackout van het album Sonic Creed, speelde hij de klassieke Dead There van Bobby Timmons, brengt ons bij twee Nederlandse poëten op hun instrument, Mete Erker op de sax en Jeroen van Vliet op piano met een nummertje uit 2018, een live opname, en dat heet De Noon, Mete Erker en Jeroen van Vliet. Thank mm -hmm. you. Lyrische klanken van Mete Erker en Jeroen van Vliet op piano. Ze brachten dit voorjaar een album uit dat heet uh, Pluis. Daar staat uh, dit nummer The Known niet op. Maar je kunt ze wel live gaan zien. Helaas komen ze niet echt veel in het westen. Niet in Alem en Zandvoort. Wel in het Bimhuis nog in november, meen ik. En voor de liefhebbers of voor de fans van ZFM Jazz in Groningen... is er wel goed nieuws. Daar zijn ze um, <tus> op, uh, ik meen... Moet ik even kijken... 18 september in Brouwerij, Martinus... Um, pratende over Zandvoort. Volgende week is wel in de krocht. Uh, Francesca Tandoy met de Belgische groener Jean van Lint. Uh, Tandoy is een pianiste en brengt een hommage aan net King Cole. Gaan we van de Nederlandse poëzie naar die uit Frankrijk. Florian Pellissier. Voyou, voyou, M. bijou, bijou. Quand j'étais petit, la chasse au trésor. Aujourd'hui, les bijoux de la castafiore. Voilà, j'attache la star dans sa baignoire. Je me casse de ce casse tes bijoux, j'en suis fou, j'en suis fondé comme princesse de la télé, tu emporteras d'autres moi, il est un seul dans ma cervelle. Mais je les recèle dans ma vaisselle. Oh, madame, le juge, vous qui êtes si belle, servez-vous dans ma réserve personnelle. Et le juge répond: Moi, je m'en fous, c'est pour toi que je tremble. Moi je m'en fous, c'est pour toi que je tremble Nouvelle identité, nouvelle moustache, nouveau nez. Ma nouvelle naissance avait bien commencé Offshore, off-viderzine, offrande divine We l'enfer légal Pour le paradis fiscal Nostalgie de sarcelles Vite réprimée Oh, piscine de ciel bleu Caviar de cocaïne Embarras du choix ce soir Avec qui vais-je coucher ouais. J'achète la tendresse et l'amour, j'achète amitié, fidélité Oh monsieur le policier, vous êtes très rassé Desserrez et menottes, servez-vous dans ma réserve privée Le policier répond, moi je m'en fous, c'est pour toi Moi je m'en fous, c'est pour toi que je tremble Ma chérie, mon amour, un jour je vais sortir À Sarcelle, comme le roi, tu vas m'accueillir On retrouvera notre petite vie idéale Marché café, télé-réalité, dans ma minuscule cellule, je prends du recul. On oh, finit les conneries, les stars dans la baignoire. Dans la haute brille éternelle, les bijoux de la castafiore. Je n'ai plus qu'un seul rêve, un baiser de mon trésor. La nuit en songe, mes mains vont et viennent sur ton corps. Oh, mais ne t'inquiète pas pour moi, ici la vie est moins rude. Depuis qu'ils ont fermé les quartiers de haute sécurité. foule c'est pour toi que je tremble bijou voyou bijou voyou croyou van Florian Pellicier de pianist voyou. bijgestaan door Arthur Higelin caillou. van het album gelijknamig album bijou, bijou. voyou caillou is eigenlijk een plaat die teruggrijpt naar de hardbop van de jaren 60... maar een aantal ballades heeft, zoals deze met die Arthur Higelin. Echt een puik plaatje, de moeite waard. Gaan we van Frankrijk naar Italië. Even de grens over. De Greco Brothers. Brothers, de beroemde ritme rhythm section uit Italië twee broers, uh, Enzo Logreco en Gianni Logreco Enzo op bas en Gianni op uh, drums, Hierbij gestaan door Francesco Manzoni op trompet en Simone Daclon op piano een hele laidback uh, soul jazz plaat, uh, het album heet Man with the Horn en je hoort het nummer uh, It's Your Life. Gaan we ook naar een soulvolle Pianist uh, uit Duitsland komt die Michael Wolny. I'm mm the -hmm. I hear a guitar, far, far away J'ai le cafard, j'irai go to Dakar ou bien au Zimbabwe Ton regard d'océan, very blue Very blue, ma séduisé Ta tattoo était t'es baisé dans mon cœur Sur ma chair, qui se catcher Yeah, yeah, C'est un long song Wow, wow, wow Qui swing, swing, swing een love song. Love song, love song, love song. chante chante Nantes, jusqu'à encore Natuurlijk van Celine Rudolf. Een Duitse zangeres. Uh, zeer getalenteerd, spreekt allerlei talen. Werkt hier samen met de, gitaristen, de meeste gitarist uit de Benin. Lionel Loueke, die met alle groot in de jazz heeft uh, gespeeld. Celine Rudolf, uh, Set een Love Song. Uh, van het album Pearls 2019 is dat album uitgekomen. Echt een heerlijk plaatje, de moeite waard. Daarvoor hoorde je die soulvolle Duitse pianist. Uh, Michael Bondy uh, met zijn album uh, Oslo van vorig jaar. En uh, uh, met het nummer Hello uh, uh, Dave. Je luistert nog steeds naar Zandvoort ZFM Jazz. De Formule 1 onder de jazzprogramma's. Uh, mijn naam is uh, Edward Rauhorst. En we blijven een beetje in Afrikaanse sferen met de Belgische Twan Thijs. Die ga je nu horen op het nummertje The Lullaby of Gauguin. Sax, Twan Thijs trio. Uh, hierbij gestaan um, door Harvey Samba op gitaar. Uh, twan Thijs dus op uh, basklarinet en uh, sax. Um, ook uh, bijgestaan door de grootmeester, de Amerikaanse grootmeester op het Hammond-orgel, Sam Jahel en Karl Januska op drums en percussie. Een prachtige plaat, uh, aanstekelijke melodieën met wat uh, ja, Afrikaanse grooves uh, eigenlijk. Twan Thijs. Een naam om uh, te onthouden. Gaan we verder met een andere groovy nummer... van een Engelse saxofonist Dave Higgins. Uh, hij wordt bijgestaan door Maxi Jonato op sax ook. En ook weer zo'n lekker orgeltje Ross Stanley... met het nummer Your Nicked. Naar ZFM Jazz. Vandaag uh, dus begrepen uit albums uit 2018-2019. We lopen alweer tegen het einde van het eerste uur. Hopelijk nog tijd voor twee plaatjes. Dit was uh, uh, Devo Higgins, die hoorde Devo Higgins' uh, trio. We gaan nog even terug naar wat Latijns-Amerikaanse klanken van het Tropical Jazz Trio met het nummer Latin Alley. Jazz Trio met uh, het nummer uh, Latin Alley van een gelijknamige album. Het heet gewoon Tropical Jazz Trio. Oudgediende uit uh, Frankrijk en Guadeloupe. Heel, heel puikplaatje. En eigenlijk een beetje een zomerplaat. Maar ik dacht ik draai hem toch nog even vandaag. We zitten alweer aan het einde van het eerste uur. Blijf bij ons voor het tweede uur. Ik eindig met een nummer wat het uh, goed doet bij mij thuis. Uh, bij de kids van 6 tot 8 jaar. Dus ik probeer ook die groep een beetje te bereiken... Jazz is er voor iedereen. Blijf luisteren. Jazz has got lots of soul. En hier gaan we met Lutz Krasinski. Spinning. All the strength Let's create a ruse You be the joker, I'll be the muse You can't play me, baby You can't play me My lady mazer Medicine for lunatics Or the brave And I'll take it, baby Cause you've changed me I'm spinning like a spinning tire I'm on the You are the strain. My head's spinning like a spinning top. I'm on the axis. And my head's spinning like a spinning top. You are the strain. My thoughts isolate. Breaking the pace of the day. And I want two, three. Cause I'm lonely, baby. Oh, so lonely. The center of gravity. No, no longer believe me. Cause you're changed.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 My head, my head, my spinning head Spinning top, spinning top, spinning